Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in de wijk Wateringse Veld in Den Haag zijn zeker tien mensen gewond geraakt door brand. Ze hebben onder meer roken ingeademd of snijwonden door glas opgelopen. Tientallen bewoners moesten hun huis uit omdat onder de flat auto's in brand stonden. Het is nog niet duidelijk of ze vannacht thuis kunnen slapen. Ze zijn voorlopig opgevangen in bussen van vervoersmaatschappij HTM. De rechtbank in Amsterdam heeft op de laatste dag van het jaar het faillissement uitgesproken van Hudson's Bay Nederland. De warenhuisketen heeft dat vanavond bekendgemaakt. De komende weken worden de filialen ontruimd en opgeleverd aan de verhuurders. De curatoren wikkelden het faillissement verder af. Alle filialen van Hudson's Bay bleken afgelopen maandag al gesloten te zijn. Door de uitvoerkoopactie naar aanleiding van het vertrek waren de warenhuizen al nagenoeg leeg. Het B. telde in Nederland 15 filialen met ongeveer 1400 medewerkers. De brand in een flat in Arnhem waarbij een 39-jarige man en zijn zoontje van vier om het leven kwamen... is ontstaan toen een bankstel in de hal vlam vatte door vuurwerk. Ze hadden met de moeder en dochter van hun gezin oud en nieuw gevierd bij de grootouders die in de flat wonen en waren met de lift op weg naar buiten. Die lift kwam door de brand vast te zitten. De moeder en dochter zijn inmiddels buiten levensgevaar. De politie heeft twee jongens van 12 en 13 aangehouden... die te zien waren op beveiligingsbeelden. Ze wonen ook in de flat. Premier Netanyahu heeft het Israëlische parlement gevraagd... om een onschendbaarheid te verlenen tegen strafvervolging. Netanyahu wil bescherming in drie corruptiezaken. Hij is aangeklaagd voor onder meer omkoping en fraude... Door het verzoek loopt de rechtszaak waarschijnlijk maanden vertraging op. Het parlement zal pas na de verkiezingen van maart over de kwestie stemmen. Het weer, vannacht opklaringen, minima rond het vriespunt, aan de kust kans op mist en iets minder koud. Morgen overdag droog met eerst zon, maar later meer bewolking. Het wordt een graad of zes, vrijdag zacht en kans op regen. Dit was het NOS Journaal. je hoort zie je het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 Are listening to Peaceful Radio. Pianist Lauren Everts and you are listening to Peaceful Radio.